Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving en tsunami op Sulawesi is fors opgelopen tot bijna 400. Ook zijn er honderden gewonden. en een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Indonesische media spreken nu van 384 doden. De aardbeving met een kracht van 7,5 veroorzaakte gisteren een vloedgolf. Twee steden en verschillende dorpen werden door de tsunami getroffen. De hoofdstad Palu heeft een grote brug over een rivier het begeven.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 Vanavond de komende nacht wordt het vrij koud. Minima lopen uiteen van rond het vriespunt in het oosten... tot 8 graden langs de kust. Morgen weinig verandering. Tegen de avond in het noordwesten een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.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 We gaan naar de tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En tegenover mij zit mevrouw Koper, fractievoorzitter van de PvdA. In stemmengroot... Uiteraard. Ja, Dan gaan wij praten uh, over de taalsoos in de bibliotheek De Golf. En uh, aan het einde van dit programma, het laatste uh, kwartiertje, gaan we praten met Roy Dongen. En die heeft twee gasten in huis die studeren hier uit het buitenland.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 Ik weet, ik weet zeker dat de voorzitter daar niet op in was gegaan. <laughs> nee, maar uh, ik vond het een gedraai om van alles ja, heen. En uiteindelijk wordt er dan gestemd. En dan is het ja. kwart over twaalf of zo. Ja. Goed.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 dat wordt geconstateerd. Vervolgens ook overwegingen. En dan, D66 heeft dat allemaal onderzocht. Waar het nu om gaat en waar het belang ook ligt. Is als er niet goed vaststaat dat er geen schijn van belangenverstrengeling is. Dan komen besluiten in de toekomst voor vernietiging in aanmerking. Want dat is jurisprudentie.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 Er is ik, heel veel... ik kijk hier op van deze opmerking. Ik zie u weer uh, uh, uh, uh, opdekken, uh, meneer de Zonneveld. De, de, de, deze wist ik nog niet. Nee. Maar er is dus een gesprek nee. geweest ja. met een aantal uh, fractievoorzitters. Met uh, het ja. college. En een aantal partijen was daar niet bij aanwezig. Ja. Dat is heel vreemd.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 volgende, volgende commissievergadering... gaan we met elkaar praten over het uitvoeringsprogramma... van het Raadsbele programma. Nou, we hebben daar echt heel veel tijd en energie in gestopt... Ja. om dat samen met elkaar... Uh, uh, tot stand te, te laten komen. Misschien wel een onderzoekje Miss onderzoek waard. Nee, nee. nee. gaan niet onderzoeken om te onderzoeken. <lacht> nee, je nee, gaat alleen maar het. onderzoeken... als je werkelijk ook een reden hebt om te onderzoeken. Dat ik moet wil je nog heel doen. kort even naar het boekje... want we hebben nog twee minuten geloof ik. En want dan gaan we over de, de taalsoos praten...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 Met, ja. Ik heb nog een lijstje met een aantal dingen. Maar gezien de tijd moeten wij er door. Okay. Uh, hartelijk dank voor uw uitleg. Um, we blijven de politiek volgen. Dankjewel. Dankjewel.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 Die kan niet goed gelezen worden. Nee, dat is vaak best wel een moeilijk taal. Je probeert die mensen bij jou op de school te krijgen. En dan ga je daarover praten. Goh, we hebben een nieuwsbrief. Dat staat erin. Wat vind je ervan? Klopt. Dat is een beetje de strekking. En ook gewoon wat meer uitleggen. Want in die nieuwsbrief staat dan bijvoorbeeld... De lampionnen gaan vrijdag weer mee naar huis. En daarmee is het voor de gemiddelde Nederlander heel duidelijk wat ermee moet gebeuren. Er is natuurlijk veel meer aan de hand...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 ik zou haast zeggen, jammer dat je die nog niet hebt van die lampen, jongen. want ik had wel een reactie willen horen van een oude. Ja. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe dat uh, zou... Ja. Ja, hoe, ja. Nou, ja. hoe, hoe men daarover reageert. Ja. Um, de Taalshaus begint op maandag 10 september. Is, dat is begonnen dus. Ja, he. klopt. Ja. Ja. En was het leuk? Uh, ja.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 We hebben af en toe een taalspelletje tussendoor. Hmm. Om het ook een beetje dynamisch te houden. En dat was een foto van de kaasmarkt in Alkmaar. Nou, dan hebben we ja. het over kaas. En dan denk je, wat hebben ze eigenlijk ja, gekke hoedjes op daar. krijg je de eerste duur even nog. Wij ja. zijn ook vol. Uh, want we moeten door naar het volgende onderwerp. Goed, ja. uh, taalsoos iedere dinsdag. Nee, nee. iedere maandag. Iedere maandag. Uh, en dan is het elke tweede en vierde maandag. Dus okay. wij zijn er één keer niet, één keer wel. En, mag en niet komen. tijdens de uh, schoolvakanties. Want die volgen, want dan is de school dicht. <laughs> Oké, okay. ja. Informatie via de bibliotheek? Ja. ja. Oké, okay, ik dank jullie ja. hartelijk voor de uitkomst. Okay. Geen dank. Dank wel. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Kreestam titaniks Škits, škits, viss šiks Bratuks, dagat cit žikits Škits, škits, vis šiks Bratuks pie zierstīts Tagad tag, tag, tag, tavi, maņi, maņi Vairs nav tiekai tavi Tagad tag, tavi, maņi, maņi Bazu taka ne pa mani Naktī tagad citi pani Jau var mazāk parci, parci Mēs nie skumie paliek prālai Nekaut rejas vanes mani, mani Ar dievu mans draugs vis, bija kūs. 재미中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 Like wait, yeah, but that's uh, um hunting where Holland is uh, famous for. Mm. Yes. Uh is that a problem in in in, F in Finland? Well, because if if if you don't are allowed to do things, we do, do it anyway. Yeah. Yeah. So that is little problem, but it's not that big problem that we can't do that by my uh by ourselves.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 If you, you're studying uh, uh Dutch uh, how uh how do you do that? Is there a lesson uh, from we, till uh, we have a list lessons where it's like teacher who is talking only Dutch and uh we try just get through the class. Is that not very uh, uh difficult It's to, uh, very difficult listen to a guy that only speak Dutch? It is <laughs>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 Yeah, they stay one month with the host family okay. and then they will move to the hotel and then they stay intern in the hotel. Internal so, job. Yeah. Yep. In okay. NH Zandvoort they will have two other Chay students who are now staying in Amsterdam and they will come to live in the NH Zandvoort for four months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 So, uh, uh, I think we'll meet again in uh, four months. Okay, maybe. In Dutch. <laughs> we, we we can try that. Yeah, okay. <laughs> We can try. <laughs> Thank you very much. Thank you. You're welcome. All right. Get ready. Here we go. A little by blue come blow up your hand. The sheeps in the middle, and the cows in the car. yeah, yeah. Who looks after the sheep is under the haystack with little boby. Aye, yeah, yeah. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Right up. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Right, name it again. Sat on the top with the knickers all tattered and torn. It wasn't a spider who sat down beside it with little bye blue with the arm. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Right on. Here we go. Dicky-tucka, ticky tucker, ticky-tacka, tire. What bye a pussy catch a fire? Yeah. A little by blue. Uh-huh. In weed. Aha, aha, aha, aha, aha, aha, yeah. Het laatste onderwerp van vandaag, eigenlijk hoorde het een beetje rondzingen kort.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 En uh, ook de richtlijnen uh, wilden niet met een te grote groep gaan starten. Nee, Zeker omdat het bij ons ook natuurlijk, uh, nieuw is. Voor de oefenlijst is het nieuw. Voor de, ja. voor de vrijwillige brandweer die er toch ook wel wat enigszins mee te maken gaat krijgen. Um, is het ook nieuw. groot experiment. Uh, dus wij hebben eigenlijk gezegd, wij starten met 12. Vinden wij al veel. We hadden in het begin ook niet verwacht dat wij uh, uh, sowieso met zoveel leden al zouden gaan starten. Nou, ja, We Nu zitten wij op acht personen.